niet in en PvdA wil miljoenen terug van een oud-woningbouwdirecteur. Het weer. Overwegend bewolkt in het zuidwesten ook kans op wat zon. Het wordt 8 graden op de wallen tot maximaal 14 in het zuiden van het land. Vanavond wat regen, vannacht klaart het op. Morgenochtend zwaar bewolkt en smiddags wat regen. De maxima liggen morgen rond 11 graden. Ook maandag nog regen, daarna droger en vis frisser met kans op nachtvorst. Mogelijk is op vijf bedrijven het rhinovirus bij paarden uitgebroken. De KNSH heeft inmiddels dringend geadviseerd om geen paarden te vervoeren. En bijna alle wedstrijden van dit weekend zijn afgelast. Het rhinovirus is een bijna jaarlijks terugkerende griepachtige ziekte. Maar paardenhouders zijn er beducht voor, omdat het kan leiden tot sterfte of verlamming bij paarden. Jeroen de Jager was vanochtend in een manege in Nieuwendijk. Ze hadden een gisteren helemaal een beautybehandeling gegeven om uh, naar de wedstrijd te gaan. Maar... Naar het Nederlands kampioenschap? Ja, dat klopt. Ja. Maar Joey heeft verder geen rinovirus? Nee, nee, op deze stal is geen rinovirus uh, aanwezig. Nee. nee, gelukkig niet. Jij zou ook gaan uh, rijden? Ja, naar een wedstrijd doen? Ja, naar een kringkampioenschap. Ging niet door? Ging niet door, helaas. Riet, de graaf van... Uh, Pensionstal de Graaf. U heeft hoeveel paarden hier? Uh, ongeveer 35 paarden staan hier in, in de pensioen. Okay, ja. Zit u in de rat? Nee, niet echt. Ja, ik, ik let wel goed op en uh, probeer ook voorzorgsmaatregelen te treffen. Hè. Dat uh, mensen niet uh, op concours gaan. Ik neem ook, op het moment het is niet aan de orde, maar ik zou ook geen nieuwe paarden aannemen. En ja, toch een extra oogje in het zeil van of alle paarden fit zijn. Ja, in principe doe je dat altijd, ja. maar het is, het is misschien wat extra, ja. Op zich is het normaal hè, dat dit af en toe uitbreekt. Elk jaar wel? Ja, Rino is, hoort eigenlijk wel een beetje bij de paardenwereld. En ik wil daar niet mee zeggen dat het niet heel naar is hè, als je dat treft. Hmm. Maar ja, het is geen reden tot paniek. Absoluut niet, nee. Nou ja, dan worden toch uh, wedstrijden afgelast. Dat gebeurt niet elk jaar. Nee, dat gebeurt niet ieder jaar. Dus wat, wat is er aan de hand dat het nu wel gebeurt? Ja, ik denk dat er nu een behoorlijk... Uh, ja, toeslaat. Het. is gewoon zo. Dus een heftige vorm van rhinovirus misschien? Nou, niet een heftige, heftige vorm, maar misschien wat meer uitbraken. Er waren drie uitbraken waar ook inderdaad hmm. paarden aan zijn uh, ja, overleden. Dat was een neurologische vorm. En nu zijn er twee nieuwe bedrijven bij. En ik denk dat op dit moment de KNS ja, gisteren gezegd heeft... van uh, ja, die Nederlandse kampioenschappen. Dan, ja, ze komen uit het hele land, komt alles bij elkaar. En ja. Ja, dat ze die verantwoording... en nogmaals zonder paniek te zijn, gezegd hebben... Van, ja, dat gaan we niet doen. Want... Hoe lang gaat dit duren? Ja, dat is zo moeilijk te zeggen. Dat zal er van afhangen hoeveel bedrijven erbij komen. Maar ik verwacht niet dat dit echt uh, maanden gaat duren. Wat kun je eigenlijk doen? Is er een vaccin? Ja, er is een vaccin. Het is niet 100% afdoende, maar het geeft wel wat bescherming. Gaat u dat doen? Ja, ik ga me daar zeker nog een keer uh, de zaken op rij zetten. Want, hmm. ja, dus, uh... Je wil het niet in je stal hebben? Nee, nou, dat is, we willen het zeker niet in de stal hebben. En we moeten er echt niet aan denken dat dat gebeurt. De medewerkers van het Rode Kruis mogen de verwoeste wijk Baba amer van de Syrische stad Homs niet in. De autoriteiten geven als reden dat er nog mijnen liggen. Pas als die zijn opgeruimd mogen de hulpverleners Baba Amer binnentrekken. Gisteren werd een konvooi met hulpgoederen... ondanks toestemming van het Syrische regime tegengehouden. Het Rode Kruis noemt het onacceptabel... dat mensen die al weken hulp nodig hebben niet geholpen kunnen worden. De wijk Baba amer is zwaar getroffen door wekenlange aanvallen van het leger. In het zuiden van Syrië zijn bij een aanslag in de stad Dara... zeker twee doden gevallen, meldt het Syrische staatspersbureau Sana. Een zelfmoordterrorist zou zijn auto bij een benzinestation hebben opgeblazen. Het PvdA-kamerlid Monash noemt de vertrekregeling... voor oud-Vestia-directeur Staal schandalig en immoreel. Staal krijgt een vertreksom van 3,5 miljoen euro... van het noodleidende Vestia. Monash zei dat hij het hele juridische arsenaal uit de kast zal halen... om het geld te halen bij, uh, uh, bij de Vestia-topman. Minister Spies van Binnenlandse Zaken... noemde de vertrekregeling van Staal eerder al ongepast. De PvdA heeft verder kritiek op de huurverhogingen... die Vestia heeft aangekondigd. Nieuwe huurders moeten 9% meer betalen. Ook SP en D66 heb ik kritiek op de geplande huurverhoging. Bij het tank bij het tankopslagbedrijf Otfiel in Rotterdam zijn de afgelopen jaren geregeld gevaarlijke vloeistoffen gelekt. Blijkt uit antwoorden van staatssecretaris Atsma op Kamervragen. Hij schrijft dat er geen garanties zijn voor het uitblijven van nieuwe incidenten, ondanks regelmatige controles. Omdat Otfiel vaker de regels heeft overtreden, wil het CDA dat het bedrijf zelf betaalt voor die controles. Dat kan alleen als de wet wordt aangepast. De Tweede Kamer debatteert daar komende week over. Dit is het NOS-journal. Met Isola Thomas.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 Drie jongeren uit de Oudekerk aan de IJssel... hebben aangifte gedaan tegen bureau Jeugdzorg. Ze vinden dat ze als kind onterecht bij hun ouders zijn weggehaald. De jongeren zijn nu tussen de 15 en 19 jaar... en komen uit een gereformeerd gezin met acht kinderen. Die werden allemaal uit huis geplaatst... Volgens jeugdzorg dreigde in 2006 een baby in het gezin te overlijden door ondervoeding. De gereformeerde ouders weigerden het kind op religieuze gronden bijvoeding te geven. Maar een arts verklaarde later dat de baby helemaal niet in levensgevaar was, zegt advocaat Bonen van de jongeren. De kinderen willen naar huis. De kinderen willen een magisch schade voor. niet willen gewoon dat jeugdzorg. Ophoudt met dit soort onzin te vertellen. En daarmee kinderrechten op het verkeerde been zetten. En de kinderen uit huis verplaats houdt. En dat is voor hun onacceptabel. Ze willen naar huis gewoon. Zoals alle kinderen, denk ik. Twee van de acht kinderen zijn inmiddels weer thuis, volgens de advocaat.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 PSV-supporters gaan morgen tijden, tijdens de competitiekraker tegen FC Twente actie voeren. Ze zijn het niet eens met de kritiek van president-commissaris Peter Swinkels. Hij zei deze week dat het PSV-publiek de club meer moet steunen. De actie is een initi initiatief van supportersvereniging PSV en Fans United. Etienne van Herp van supportersvereniging PSV legt uit wat de supporters gaan doen. PSV is in 1913 opgericht, 1913... Dus 19 minuten, 13 seconden gespeeld willen wij het met z'n allen het clublied inzetten. PSV werkt aan de actie mee. Die zal ervoor zorgen dat het op 19 minuten gespeeld op de schermen zal verschijnen. Dan wordt er afgeteld op de schermen. En dan hopen we eigenlijk dat iedereen met 19 minuten gaat staan. En als het er 19, 13 is, dat we echt met het volledige stadion... volledig uh, de, het, het, het clublied met z'n allen inzetten. Van Herp vindt dat de supporters zelf moeten weten hoe ze hun club steunen. Iedereen moet natuurlijk ook de mogelijkheid hebben... om op zijn manier van het voetbal te genieten. Je kunt niemand verplichten om... Uh, de weef te doen of, of, of, of te gaan staan of te gaan zitten op wat voor moment. Mensen moeten de mogelijkheid krijgen om het voetbal op hun manier te beleven. Als jij je club maar steunt. Toch zijn er ook supporters die het wel eens zijn... met president-commissaris Winkels. Wij ben het wel mee eens, ja. Ik vind het redelijk uh, stil wel, het PSV-stadion. Ik denk dat wij uh, in Eindhoven juist heel fanatiek publiek hebben. En heel, heel vooral net publiek... waar de andere clubs een voorbeeld aan kunnen nemen. Kijk maar als het dan mag ik het ook gezellig worden, hè. Ik ook ver, er zijn een aantal spelers bij die lopen de kantjes eraf. Als jij een echte fan bent, dat je achter je ploeg moet staan. Je moet er altijd achter staan, als ben je een supporter. Nou, ik heb bijvoorbeeld heel veel problemen met Ola Toivonen. Ik vind Ola Toivonen als aanvoerder zijn, dat hij toch het hele seizoen al de kantjes eraf loopt. Als ze achter staan, eh, ja, dan hebben ze juist de steun nodig en geen fluitconcerten. Van mij mogen ze met 3-0 verliezen, net zoals bij FC Groningen. Maar dan moet het gras eruit zijn in het stadion. Gemengde reacties dus van de PSV-supporters. De wedstrijd PSV-Twente is morgenmiddag om half vijf... en die is uiteraard te volgen via Radio 1. Sport. In Ereveen wordt de tweede dag van de wereldbekerwedstrijden zometeen geopend... met de 500 meter bij de vrouwen. Gisteren was er nog zilver voor Margot Boer. Verslaggever Sebastian Timmerman... Sebastiaan, is Boer in staat die prestatie te herhalen? Of misschien wel zelfs te verbeteren? Nou, Ik vond dat ze gisteren wel een goede indruk maakte. Wel een fitte indruk maakte. een scherpe indruk maakte en zo. Richting de weken afstanden die over drie weken worden verreden. Dat is het laatste hoofddoel hè, voor alle schaatsers in dit seizoen. Tenminste, voor de meeste schaatsers. Maar het verschil met Ying Yu, de Chinese wereldkampioen sprint, was wel aanzienlijk hoor. 27 honderdste van een seconde. Dus dat is wel een behoorlijke marge. Maar Boer zat er goed bij. En was toch bijvoorbeeld sneller dan Jenny Wolf, die gisteren niet verder kwam dan de vierde plaats. En ook sneller dan de andere Nederlandse dames, die een beetje tegenvielen. Thijsje Oenema Achter maar wel een, een, een, een uh, verklaring daarvoor. Ze is een beetje ziek geweest de afgelopen week. Van Riesen negende, Annette ja, Gerritsen tiende, Maljon Kuipers zeventiende. Dat moet allemaal wel beter kunnen. Bij de mannen zat Hein Otterspeer, die ook tweede werd, dichter uh, op uh, de winnaar dan Margot Boer deed bij de vrouwen. Want het verschil tussen Hein Otterspeer en Dimitri Lopkov, de Rus die dus won, was maar drie honderdste van een seconde. En Speer is bezig aan een, uh, aan een goed seizoen. Vooral deel 2 van het seizoen verloopt prima. Deel 1 was wat minder. Maar nu haalt hij zijn uh, gram. En ook sportief. Hij stond gisteren voor de eerste keer in zijn carrière op het podium van de wereldbeker. En dan al direct zo dicht bij een, een mogelijke overwinning. Ook Michel Mulder reed helemaal niet zo heel slecht gisteren. En hij komt vandaag ook weer in actie. Stefan Groothuis, de wereldkampioen sprint. Trouwens niet. Hij laat deze tweede 500 meter voor wat het is. Het gaat niet alleen om de wereldbekerpunten. Het gaat ook... Uh, om de tickets voor de WK-afstanden uh, bij de 500 meter... gaat het om de snelste 500 meter van de twee die er gereden zijn gisteren en vandaag. Dus met andere woorden, de richttijden zijn de 38:30 van Margot Boer... en de 35-14 van Einde Otterspeer. Dan weten we wie er het uh, eerste ticket pakt voor de wk afstand op de 500 meter. De andere twee tickets die worden volgende week vergeven in Berlijn. Sebastian Timmerman in Heerenveen. Doelman Tim Krul heeft zijn contract bij Newcastle United met vijf jaar verlengd. De International blijft nu tot de zomer van 2017 bij de club uit de Engelse Premier League. Krul staat al sinds 2005 onder contract bij Newcastle United. De hoofdpunten van het nieuws. Alle paardenwedstrijden zijn vandaag voor zover bekend afgelast... vanwege een uitbraak van het rhino-virus. Vorige week zijn in de omgeving van Groesbeek, Groesbeek drie paarden afgemaakt... die besmet waren met dat virus... Medewerkers van het Rode Kruis mogen de verwoeste wijk Baba Amr van de Syrische stad Homs niet in. De autoriteiten geven als reden dat er nog mijnen liggen. En de PvdA noemt de vertrekregeling voor oud vestia directeur Staal schandalig en immoreel. Staal krijgt een vertreksom van 3,5 miljoen euro van de noodleidende woningcorporatie. Tot zover dit uitgebreide NOS-journaal. Zometeen de tros in bedrijf.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 Dit is Radio 1. Tros in bedrijf. Bas van der Ven. Nou, zeg goedemiddag. Dit is Tros in bedrijf. Het programma op Radio 1 over ondernemen en ondernemend Nederland. Ondernemen doen we vandaag met niemand minder dan Harald Swinkels. Die is van de Nederlandse Energiemaatschappij. En Erik Wilbord van Health City en Blue Green. Maar we beginnen zoals elke week met. <middels> Weekoverzicht. belangrijkste ondernemersnieuws. belangrijkste ondernemersnieuws van de afgelopen week. Weekoverzicht. Ja, we stevenen af op 4,5% begrotingstekort. En de grote vraag is: hoe hard moet het kabinet bezuinigen? Keihard zegt Bernard Wintjes van werkgeversorganisatie VNO-NCW. 4,5 tekort. Ik garandeer u, als we daar niets aan doen... dan verliezen we morgen onze, onze AAA-rating. Dat betekent dat we 7 miljard meer aan rente gaan betalen in Nederland... en voor de bedrijven tientallen miljarden meer. Dan zijn we toch dom bezig. En bij al die bezuinigingsplannen valt regelmatig het H-woord. Hypotheekrenteaftrek, bouwbedrijf Heijmans maakte deze week bekend dat ze vorig jaar 38 miljoen euro verlies leden. Gerrit Witsel, bestuursvoorzitter van Heijmans... deed daarom een dringende oproep aan de politiek. Je praat over wonen, een van de grondrechten van mensen. Dus we praten over een product waar dat... vraagbaar is product wat wij op dit moment met z'n allen niet goed kunnen bedienen en we denken dat het verstandig is dat daar ook op die manier integraal op door de politiek nagekeken wordt want langzamerhand is het steeds duidelijker wat voor impact of een slechte woningmarkt heeft op de totale economie. En DSM kwam daarentegen weer wel met betere jaarcijfers. Een omzet van het chemiebedrijf groeide met 11% en ze boekten een winst van maar liefst 61%. Dat is altijd mooi als de CEO vervolgens de cijfers heel helder kan duiden. Fysicus Siebesma. Mensen blijven eten, blijven medicijnen slikken, ook in moeilijke tijden. Kijk, zo kan het ook. Heel kort en bondig. En dan Daniel Ropers van Bol.com. Klinkt zo makkelijk. hè? Je begint een website en, uh, en dan kun je dingen verkopen. Maar sommige webwinkels doen het net iets beter dan anderen. Bol.com verkoopt jaarlijks 17 miljoen artikelen... en verkocht zich deze week zelf aan Aholt. En uh, wat dat betreft... Uh, de, de, de aandeelhouders John de Mol en de familie Venter van Vlissingen... hielden dan ook 350 miljoen euro aan de verkoop over. Want die waren eigenaar van Pol.com. En we sluiten af met het mooie ondernemersmotto van... eerder genoemde Gerrit Witsel, bestuursvoorzitter van bouwbedrijf Heijmans. Wij gaan niet zitten wachten tot het beter wordt. Wij gaan ervan uit dat dit de markt is en een aantal jaren blijft. En daar hebben we ons op aangepast. En zo overzicht! Weekoverzicht, weekoverzicht. In tijden van crisis houden mensen graag de hand op de knip. En juist die tijden zijn gouden kansen voor... Prijsvechters. Ik praat erover met Erik Wilbord van Health City en Blue Green. Dat gaat over fitness en over golven. En met Harald Swinkels van de Nederlandse Energiemaatschappij. Heren, goedemiddag. Goedemiddag. goedemiddag. goedemiddag. goedemiddag. Hoe koop je in? hoe ga je om met de concurrent? Welk businessmodel werkt het beste? We gaan beginnen met Erik Wilbord, mag, voormalig toptennisvalent. U heeft ooit Boris Becker verslagen. Hè? Ja, heel, heel lang geleden. Ja, maar toch? Ja, inderdaad. Wij kunnen het niet zeggen, Swinkels en ik. Dat <laughs> nee. is mooi, ja. Na de carrière in de sport actief gebleven en nu CEO van Health City... Onder meer, want jullie hebben meer merken in de fitness. Ja, we, hebben, we opereren in twee labels. Eén label uh, Basic Fit en het andere label is uh, Health City. Ja. Dus Health City is een high-end label en Basic Fit is uh, een prijsvechter. Dat is een prijsvechter. 63 vestigingen Health City in Nederland, klopt dat? Het is een, een totaal aantal vestigingen in Nederland. In ja. totaal hebben we 260 vestigingen op uh, het Europese continent... waarvan ja. 77 basic fits in Nederland en België op dit moment. Oké, okay. en dan heb je 63, 11, en 77. Mooi verdeeld dus eigenlijk, hè? Ja. ja, inderdaad. En alle steden zitten dus ook bijna, bijna in de buurt van elkaar. Je kan kiezen als een Nou, dat proberen we uiteraard, om ja. te kijken wat we een mooie mix kunnen vinden... tussen mm -hmm. aan de ene kant een high-end product in, in een stad... en aan de andere kant ja. een, een basic fit in een stad. En 48 golfbanen door heel Europa. 48 golfbanen in Frankrijk. En, in Frankrijk? En eentje in België. En in Nederland? In, in Nederland nog geen. N nog geen? Nee. Dat uh, hopen we dat er wel binnenkort aan gaat komen. En waar komt hij? Nou, dat kan ik helaas nog niet zeggen. Waarom niet? Nou, omdat het nog niet helemaal rond is. <laughs> komt hij het westen? Daar nou ja, ik, kan golfers, nog, ik kan er gewoon nog niks ik over zou zeggen. zeggen. Nee, nee. laat niks los. Sorry. Uh, mm. Toch, jullie draaien een omzet van 60 miljoen euro per jaar. Hè, op dit uh, in de golf, ja. In de golf, in de golf. en in, ja. de, in, de, in de health uh, city en basic? Aan, aanzienlijk meer, maar ook dat hou ik liever voor mezelf. Waarom? Nou, omdat dat een van onze filosofieën is om daar niet te veel over los te laten. Zeker oh. niet uh, gezien nee. de enorme concurrentie die we op dit moment hebben. Nou, dan gaan we even naar de persoon en daar moet u antwoord op geven. Want we stellen altijd twee korte vragen aan, uh, aan onze gasten. <coughs> Meneer Wilberts, waar ligt u s'nachts wakker van? Nou, ik lig eigenlijk niet zoveel wakker. Ik slaap vrij goed, moet ik zeggen. Uh -huh. En uh, ik hoop dat ik dat ook uh, kan blijven doen. Dat zou fijn zijn. Wat is uw grootste business blunder tot nu toe? Goh. Eerlijk antwoord. Ja, daar moet ik even goed over nadenken. Ik heb ooit een heel ver verleden. heb ik een keer uh, een, de kans gehad om een uh, stuk grond te kopen. Uh -huh. Wat destijds uh, voor 200.000 gulden kon kopen. Uh -huh. dan moet ik zeggen, ik had ze toen niet. En misschien had ik er wel aan kunnen komen. En dat is uh, tien jaar later verkocht voor 20 miljoen euro. Oh. En het was een prachtig stukje terrein om een golfbaan op aan te leggen. Of? Nou, dat was een stuk grond eigenlijk om, om een van mijn uh, sportcentra. Ja. En uh, op dat moment dacht ik van, ja, wat moet ik er mee? Want er konden weinig mee. Maar mm. dat was een vrij grote blunder, om ja. zo maar te zeggen. Dus investeren kijkt u nu op dit moment anders tegenaan. Toch even mm. kijken of je dat risico niet moet lopen. Inderdaad. Ja, precies. Um, we gaan eventjes naar, uh, naar het uh, <coughs> dank voor de, voor de antwoorden. Uh, ik ga naar Herod Swinkels. We komen zo terug, hoor, uiteraard. Zelf uh, miljonair is hij. 34, klopt dat? Nog steeds? Of ja, 35 ja. inmiddels? B bedoel je mijn leeftijd? Of ja, mijn... leeftijd, ja. 36. 36. 36. Ja, we worden allemaal wat nou, ouder. Dat gaat allemaal door, hè? Als ja. prijsvechter in de energiemarkt gestapt met de Nederlandse energiemaatschappij. Mm -hmm. uh, van Frans Bauer tot Johan Derksen ingeschakeld. Allemaal figureerders ze in commercials van het bedrijf. Mm -hmm. Vorig jaar de prijs voor de irritantse spot gewonnen met Johan Derksen. Ja. Uh, in de categorie hij in, in de spot. Ik moet ervan lachen. Is dat, uh, is dat mooi als je, dat, als je die prijs krijgt? Het nou, was al de tweede keer ook uh, dat we hem, uh, hem kregen. Mm -hmm. En... Uh, we wisten eigenlijk dat het moment dat we Johan Derksen gingen lanceren... Ja. Uh, hebben we ook met, met uh, Johan over gehad van... Uh, er bestaat ook wel een kantje dat, uh, dat je hem op de schoorsteenmantel uh, kan gaan zetten. Ja. En uh, ja, dat bleek ook weer. We, we zien dat eigenlijk altijd, dat zo gauw wij een BN er in de reclame hebben... die laten wij niet zeg maar, met een wasmand vrolijk door zijn huis lopen... maar die ja. laten we in de camera kijken en uh, nou ja, die bekende kreet zeggen. En dat precies. levert toch altijd ook een tegenreactie op. Dus wij ja. wisten wel, uh, dat wordt waarschijnlijk weer zo'n uh, zwart beeldje. Ja, ik zeg ja. doen. Hè? Ik, ik zeg een, doen, ja. ja. Precies, ja. ja. Uh, uh, het bedrijf uh, uh, richtte zich tot en met vorig jaar... op het openbreken van de particuliere energiemarkt. Maar uh, nu op de zakelijke markt ook, hè? Ja, ja. ja. dat klopt. Ja, we hebben zeg maar, zelf gezien van, uh, dat, dat op die markt... en, en dan met name zeg maar, het, het MKB-plus-stuk, dus wat grotere uh, MKB'er daar is eigenlijk nog wel heel weinig concurrentie uh, geweest. Dus we hebben vorig jaar een soort vergelijkend warenonderzoek uh, gedaan. Ja. Hebben we uh, iemand uh, die een de grote voetbalclub had... Uh, hebben we offertes laten opvragen bij al onze concurrenten. En uh, nou ja, van dat onderzoek werden wij zelf heel blij. En uh, dus ja, we, we, daar ligt daar, daar ligt ik gewoon kansen. Welke voetbalclub is dat? Want Swinkels uh, dat dat klinkt altijd als als het een, zo Ja, nee dit dit was gewoon een terugen oh, aan het clubje. Ah, <laughs> natuurlijk, hier Oké. Okay. Want wel verbinding met het met Bavaria, naam nou, ik aan, Swinkels, Swinkels uh, altijd uh, Ja, dat dat we ik inderdaad uh, wel ergens verbinding, ja. maar uh, dat is wel heel ver weg, dus ik, mm. uh, ik ben niet uh, van de brouwers. Nee, oké. Okay, okay. Waar ligt u s'nachts wakker van? Uh, nou, eigenlijk net als mijn uh, collega hier vandaag aan tafel. Ik, ik ben wel een soort professioneel zorgenmaker de hele dag. Mm -hmm. Maar ik zorg altijd dat ik, zeg maar, uh, voor het slapen ga minimaal drie kwartier een boek lees. En daar ja. word ik rustig van en dan uh, slaap ik wel goed. En de decafinato dus, in de espresso natuurlijk, uh, Ja, hè? Ja, dat helpt ook. Wat is uw grootste businessblunder? Uh, nou, de grootste businessplan ligt eigenlijk al voor de Nederlandse energiemaatschappij. Is dat ik ben al in 1998 begonnen met ondernemen. Mm -hmm. In 1999 hebben we toen een internetbedrijf, een echte .com, zoals dat in die tijd ja. heette, uh, opgezet. En die waren hoeveel geld waard? Die waren heel veel geld waard. En dan, we hebben toen ook als, als 24-jarige 10 miljoen gulden aan, inves, van een investeerder gekregen. Mm -hmm. Op voorwaarde dat we binnen zes maanden in vijf landen actief waren. Ja. En uh, nou ja, een dergelijke zeg maar, ongebreidelde groei, uh, dat zal ik niet nog heel snel nog een keer uh, doen. Want dat is ook niet helemaal goed afgelopen. Dat is niet goed gegaan. Nee, nee. 10 miljoen weg? Weggespeeld? Ja. ja. ja, we ja. Hebben ook, we hebben, uiteindelijk hebben wij uh, ooit van een, van een Amerikaans bedrijf... na vier maanden hard werken een bot van 35 miljoen gulden ja. afgeslagen. Ook dat is ook handig. Omdat uh, de accountant vond dat we 96 miljoen gulden waard, <laughs> waard waren. Maar dat was in die tijd was dat een soort massa-hysterie. Ja, ja, uh, had het maar gedaan, hè? Ja, ja, aan dat, is het de kant wel. dat is wel mooi. Die parallel met 2 ton investeren. en Later zie je dan dat je 20 miljoen kunnen verdienen. Ja. En hier had je 25 miljoen kunnen hebben. Nee, ja, dat is waar. Maar in die tijd werd wel alles in aandelen betaald. Ja. En uh, toen de dotcom-bubbel barstte, toen, uh, was dat waarschijnlijk niet weer heel veel centjes waard geweest. Dus. Oké, okay. dank meneer Zwinkels. We gaan even terug naar Erik Wilberts. Uh, ja, in tijden van crisis, ik zei het al. Golf is dan niet meteen het eerste wat mensen zouden doen. Uh, en toch groeit het, groeit het bedrijf. Hoe kan dat? Nou, we hebben eigenlijk een ander model toegepast op het uh, traditionele golfmodel. We zijn ja. nou eigenlijk de drempel gaan verlagen voor mensen om te kunnen gaan starten met golven. Ja. Golf was eigenlijk een heel tra traditionele markt... waarbij uh, mensen met dure pro's privélessen kregen... Ja. en uh, waarbij je abonnementen moest nemen voor een jaar en die moest je vooruit betalen. En dan praten en, we over de openbare banen, hè? praten we over de openbare, ja, maar ook dus... ledenbanen. Het maakt ja. eigenlijk niet zo heel veel uit. En we hebben het model eigenlijk helemaal overhoop gegooid. We hebben gezegd, oké, okay, we gaan alleen nog maar groepslessen geven met 6, 8, 10 mensen... waardoor ja. het eigenlijk heel toegankelijk werd. Mm -hmm. We geven de mensen het vertrouwen... Dat die mensen ons ook per maand kunnen betalen. En uh, ja, dat heeft eigenlijk die markt op zijn kop gezet. Moet krijg, ik krijg je dan wel dezelfde kwaliteit? Want de perceptie van, van, van lage prijzen is altijd lage kwaliteit. Nou, ja, daar ben ik het absoluut niet mee eens. Een van de dingen is eigenlijk dat ik het zelf ondervonden heb. Als ik even terugga naar golf, ik ben destijds ooit begonnen in, in een, een baan in Limburg. En dan vond ik het zelfs prettig dat ik in een groep les kreeg. Omdat ik niet steeds een pro naast me staan die me bij iedere slag een aanwijzing gaf. En daar werd ik eigenlijk een beetje onrustig van. Uh -huh. En ik vond het zelfs fijn om met. 8 tot 10 mensen in een groep te zitten, waarbij ik een aanwijzing kreeg, het even rustig kon proberen. Ja. En vervolgens dan later, vijf minuten later, weer een keer gecorrigeerd. Dus eigenlijk vanuit eigen ervaring heb ik dat ook een beetje geïmplementeerd. Dat, dat loopt, hè. In, in, in Frankrijk nu een aantal, aantal banen, eentje in België, eentje in Nederland, zit er aan te komen. Eh, los van het feit dat je betaalt en in groepen eh, aan het werk wordt gezet, wat zit er nog meer aan catch in het businessmodel? Nou, even dat doorgaan, uiteindelijk eh, eh, eh, sowieso, doordat je zeg maar, meer mensen tegelijk gaat lesgeven, krijg je ja. meer traffic op je baan. Mhm you <laughs> En vanuit een, een vermenigvuldiging van je traffic... krijg je ook weer meer traffic in je horeca, in je pro-shop. Ja. En heb je ook zelf de kans om die mensen later aan je te verbinden... Mm -hmm. door ze lid te maken. En wat wij dus hebben gedaan... we hebben een, pro een product gecreëerd eigenlijk voor de mensen... nadat ze eigenlijk hun GVB hebben gehaald... wat in Frankrijk carte vecht haalt. Ja. Dat is en dat de, kaart, de kaart waarmee je een baan op mag. Waarmee je een baan op mag. En ja. dat is eigenlijk toegespitst op de tijd die ze hebben. Dus we uh -huh. vragen eigenlijk naar die klant op het ja. moment dat hij dat heeft... van nou, hoeveel tijd heeft u? Ja. En aan de hand daarvan bieden wij hem... Het juiste product aan. Uh -huh. Hetzelfde snelle groei zien we ook bij bij de sportschoolketen, de Health City en en Basic voor uh, zeg ik nou? Basic, Basic Fit. For, Basic Fit, dat was ja. het ja. Er zijn er zoveel tegenwoordig. Daar zijn er veel. Ja. Er zijn er heel veel. Hè? Ja. Ik wil focussen op dat op dat uh, met name op die op die prijsvechtersformule van u. Ja, we hebben eigenlijk wel een mooie formule bedacht en toen we eraan begonnen. Eigenlijk was het is het ontstaan van oké okay, we zagen het aankomen en if you can beat him, join them. Ja. En vervolgens we hadden we er zelf ook een beetje schrik van. Omdat we, hadden, we hebben een formule nu waarbij eigenlijk je koopt een kaart. en iedereen kan er gebruik van maken. Mm -hmm. En toen dacht ik. Ja, we gaan eigenlijk onze, eigenlijk onze andere business daarmee kapot maken. Mm -hmm. Maar dat was niet zo. Want beneden is het toch een, een groot gedeelte. Is een andere doelgroep. We hebben daarmee de markt laten groeien. En wat ook het geval was, was. dat die kaart die iemand kocht. en waar hij mee kwam sporten. en die moest hij per se bij hebben. Mm -hmm. die gaf ook meteen het voordeel. dat doordat hij hem aan vrienden gaf meteen ook weer introductie is voor, voor, ja. voor de volgende klant. En ja. vaak in families hadden ze één kaart en die kaart was altijd kwijt. Dus ja. vervolgens kochten ze een tweede en een derde kaart. Ja. Zo, dus blijf dat, je, zo blijf je klanten krijgen natuurlijk. Maar nou, nou even, he, je neemt de sportschool over. Daar staan alle apparaten lekker ruim, ruim opgesteld. Dan nou komt er een prijsvechter die zegt... er moeten meer apparaten op de vierkante meter, meer klanten in. Uh, goedkopere krachten, uh, veel blessure gevoeliger. Dat wil je toch niet? Nou, dat dus denk ik niet, want de, de, de, op dit moment is er 15% van de bevolking die iets aan fitness doet. Dus er is een heel grote groep mensen die eigenlijk al weten hoe die moet trainen. Ja. He, ik denk dat ook uh, fitness in een andere fase zit dan bijvoorbeeld 10, 12 jaar geleden. Ja. En het is met name die doelgroep die ook gebruik gaat maken van die, die sportscholen. Ja. Omdat ze eigenlijk al weten hoe ze moeten sporten. Oké, okay, dus die pakken die goedkope versie nadat ze het geleerd hebben bij In de helft City. Onder andere, maar er is altijd ook... Zo een... jezelf, toch? Nou, dat, daar zou je inderdaad denken. Maar ja. omdat het nog steeds een, een groeiende sport een is, ja. een groeiende markt is... Ja, ja. Ja. weten wij nog steeds in beide takken eigenlijk okay. een groei te realiseren. En ik denk dat het een ander model is, want er zijn... Persoonlijk, ik ga niet in een basic fit trainen... omdat ik zeg maar liever het andere model heb... waar ik ook meer kan doen, waar ik ja. meer activiteit heb... waar ik een betere begeleiding heb. Dus het, het, er is eigenlijk markt voor beide categorieën. Ja, er is keuze. Ja. Dat is in de, in, de, in de energiemarkt toch een beetje lastig. Want ja, je hebt stroom en je hebt gas en je hebt, uh, en je hebt water. Ja, dat ja. Is, laten we even buiten beschouwen. Dat is ja. geen energie. Maar gas en licht wel. Harald Swinkels, uh, 2005 gestart met studievriend Pieter Schoen. Ja. Uh, de Nederlandse energiemaatschappij met als doel... Top 3 in Nederland op energiegebied. Zijn jullie dat al? Zit je onder de top 3? Nee, we zijn nummer 4. Dus uh, ja, we hebben nog, uh, we hebben nog een, een uitdaging voor ons. Ja. Uh, maar dat, ja, het, gaat wel, het gaat wel vrij hard. Ja. Nou hadden jullie ooit uh, een grote expansie kunnen hebben door oxy over te nemen. Ja. Uh, Kom in Eco ineens. Dat is ja. de nummer 1 in Nederland. Uh, nee, in nee, nee, nee, Eco is de nummer 3. nummer drie. Dus ja. ook door die overname uh, lagen we nog net iets harder <laughs> ja. achter. Dus, uh, maar goed, dat maakt ons alleen maar gretiger. Maar uh, um, ja, dat, dat is inderdaad, was, was jammer dat we daar achter het net visten. Alleen ja en ik was bereid een prijs te betalen uh, die wij daar uh, niet voor wilden betalen. Nou ja, dat betekent hè, dat je nog steeds niet, uh, niet geflopt bent, niet een, niet een beursnoteerde onderneming. Anders had je vreemd geld kunnen aantrekken. Maar nu nog allemaal van investeerders naar het eigen zak. Hè? Ja. Die beurs gewoon, die moet er snel komen. Wil je groeien toch, meneer uh, nou op, op dit moment zijn er zeg maar, in de markt niet meer heel veel uh, zeg maar, nieuwe partijen van enige omvang uh, uh -huh. te koop. Dus uh, ja, daar, daar, daar zit, op dit moment zitten we nog niet op dat spoor. We zijn autonoom nog heel hard aan het groeien. Ja. We zijn in 2006 hadden we 1,2 miljoen euro omzet en in 2011 bijna 400 miljoen euro. Dus het gaat, het gaat vrij crescendo met ons. Maar die, nog. Dus maar die andere die drie, die zijn een stukken verder. Hè? Die verdienen ja. veel meer grotere omzetten, veel meer klanten. Ja. Nou ja, dat klopt ook wel. En, maar dat, die zijn natuurlijk van oudsher al aanwezig in de markt. Dus ja. de meeste van die klanten die hadden zij al. Ja. En die hebben zij eigenlijk in die zin in de groot geworpen gekregen. Ja, ja. Eén voordeel wat jullie wel hebben. Je hebt geen eigen energienet, dat hebben die andere drie wel. En er wordt nu gesproken over het splitsen hè, van, de, van ja, alleen, de... alleen van die andere drie, alleen Eneco heeft nog zijn eigen alleen net. Alleen Eneco heeft zijn eigen net, Want een ion ja. en een cent hebben ze al afgesplitst. Oké, okay. ja. dat ja. moet ook hè, straks. Ja, tenminste, het ja, ligt nu nog weer bij uh, de, het Europees Hof. Ja. En uh, daar zijn weer vragen aan gesteld. Hm. Ja, wij vinden het zelf heel, uh, um, nou ja, in ieder geval een onwenselijke situatie dat het uh, onduidelijk blijft. Ja. Zeg, ja. dus we gaan even naar prijsvechten, want daar wil ja. ik naartoe. Um, uh, we hadden het over, over het homogeen. Ik zei ook, nou, het fit is homogeen. Alleen, je kan bij Erik Wilbors kan je kiezen tussen een exclusieve en het, en het, en het, en het goedkope product. Ja, energie is energie. Ja, Waar moet dat je op onderscheiden? Dat, dat, alleen maar op die prijs? Dat, nou, wij hebben, zeg, Toen wij in 2005 startten, toen zijn we eerst uh, gestart als, als white label, zoals dat heette, van een kleine energiebedrijf, waarbij wij zeg maar, eigenlijk een beetje konden leren hoe die hele energiemarkt in elkaar zat. Mm -hmm. En nou, na een jaar of anderhalf hebben we gewoon tegen elkaar gezegd van ja, die energie, maar niemand begrijpt het voor een heel groot deel. Het ja. is helemaal gewoon alleen al de factuur, die is helemaal zo dicht gereguleerd dat we alles moeten uitsplitsen, waardoor het voor de gemiddelde Nederlander alles Onzelezen. vrij is ja. en, en onleesbaar is. Uh, op het product zelf kun je niet onderscheiden, want je kan, je kan hier ook niet zien wie dit levert. Het is ja. overal hetzelfde. Ja. Uh, de leveringszekerheid is hetzelfde, want daar gaat de netbeheerder over, dat doen wij niet. Dus gaat het licht uit, dan moet je ons niet bellen, nee. zeg maar. <laughs> Um, dus ja, dus zeiden we, ja, wat is dan de, het karakteristieke uh, element? Dat is ja. gewoon prijs. Ja. En nou is het gekke, als we kijken naar, hoe die, hè, naar de liberalisering van de energiemarkt... zie je eigenlijk dat gewoon bijna niemand overstapt. 83% blijft lekker zitten waar hij zit. Hoe ga je dat nou? Hoe ga je die mensen bewegen... om, je, om zich te laten aansluiten bij een prijsvechter? Ja, nou, je, je ziet Met, met je, je, spotjes van Johan Derks, dat helpt ook niet. Nou, dat, dat snappen ze dat, is, is niet Het is niet, is, niet, is niet dat we zeg maar niet, niet geen groei <laughs> hebben laten zien, natuurlijk, de afgelopen nee, jaren. Nee, gewoon. Nee. Dus, dat gaat wel met, met duizenden tegelijk. Mm -hmm. En uh, nou, we zetten natuurlijk in op allemaal verschillende kanalen. We hebben, uh, twee weken geleden hebben wij de, veiling, de collectieve inkoopveiling van de vereniging Eigen Huis uh, ja. gewonnen. Nou, dan gaan we er in één keer. 30, 35.000 huishoudens die gaan, over. gaan over naar ons. En dat zijn vaak mensen die nog niet eerder hebben durven overstappen. Nou, maar dan onder het label van een, van een vereniging Uithuizen dat wel doen. Gezamen, dus je ziet collectief, het, een soort group on deal Alleen het ja, punt is dat, daar, dat kost je marge, meneer Winkels. Ja, maar ja, bedoel, daarom zijn wij ook prijsvechter. Ja. Ik bedoel, wij, kunnen, wij kunnen in die zin makkelijker uh, wat lager in de marge zitten. dan de concurrenten die nog met een, uh, van oudsher ook met een hele grote overheid zitten. Want je inkoop, inkoopkracht wordt groter ook naar je energieleveranciers. Dus dat is natuurlijk het verhaal. Um, uh, klachten nemen toe als kwaliteitsperceptie afneemt. Jullie hebben ook klachten, kijk maar op het ja, net. Ja. Hoe kent er je dat? Nou ja, kijk, wij zijn uh, in die zin uh, in één jaar ver verzevenvoudigd in omvang en toen nog twee jaar achter elkaar verdubbeld. Hm. Dus uh, toen piepte en kraakte het uh, uh, wel. Ja. We zien nu zeg maar, zelf wel dat daar uh, ook wel wat rust uh, in is uh, gekomen. En uh, ja, de klantenvredenheidscijfers, et cetera, die, uh, die, die stijgen eigenlijk maand op maand. En, uh, maar in, in principe is zeg maar ook wat je op het net vindt... is ook maar een heel klein deel. Want de hm. meeste mensen nemen nooit contact op met hun energiebedrijf... Nee, dat het niet het zeggen niet low interest treden, is. Dan. Ja, dat is het. Het is low interest. Ja. Ja. En wat dan weer even terug naar Erik Wilbert. Low interest, dat horen we hier. Hoe zit dat met sport, met fitness? Is, uh, is dat ook low interest? Want zodra je de prijs gaat knommelen... zou je zeggen, ja, dan wordt het inderdaad een, een goed... waarvan je zegt, van dat maakt niet uit als maar een dak boven het hoofd staat... en er staat een fietsje, is het goed. Dat is bij ons zeker niet zo. Nee. Nee. Het is echt een heel ander product. Okay, maar, het... maar er zijn heel veel prijsvechters. Want de Fit for Freeze en de, de ja. er zijn er nogal wat. Ja, hoe, maar ik... hoe blijf je die nou voor? Hoe blijf je die concurrentie voor? Nou, ik denk gewoon dat, dat, dat wij ze ook in die, in die prijsvechtersmarkt ook weer een stuk kwaliteit bieden. Hmm. En ik denk door, de, door, de, door het volume wat we hebben en de massa die we hebben, kunnen we dat ook doen. En uiteindelijk denk ik ook dat in onze markt, of het nou prijsvechter is of het is high-end formule, je moet toch een stuk kwaliteit bieden, want anders gaat die klant gewoon weg. Nee. Kijk, als het een uh, vieze zooi is en de apparatuur is kapot, ja. dan kan het niks kosten, maar dan gaat die klant ook niet blijven. Nee. Dus je moet wel zo dat je het voor elkaar hebt. En doe je daar nou, nou qua merkbeleving mee Basic Ik ook wat aan. Dus zeg maar dat je juist. Nee, absoluut. Uh, absoluut dus We hebben ook, we hebben net een tijdje hebben we het gedaan dat we het als één label gepromoot hebben. Toen was het Health City en Health City Basic. Dat werkte niet. Nee. En toen kwam heel duidelijk uh, zeg maar een, een verwarring bij de klant. van Oké, okay, waar, waar sport ik nu? En we hebben dat uh, sinds een aantal jaren gescheiden. En nu zijn we echt ook de organisatie gescheiden. En de Basic die focust zich met name ook op dat publiek en op die markt. En On Inclusive focust zich... Op die markt. Dus ja. het, is gewoon, het zijn twee losse organisaties geworden. Ja, nou, dan kan je ook verschillende merken bouwen, juist omdat die kwaliteitsprescriptie Maar wat je moet, het is ook aan de mentaliteit van de mensen die er werken, is ook anders. Ja. Dus je, het is heel apart. Dus Dat, je, de mensen die bij de exclusieve tak werken, die. Zijn beter opgeleid. Die nee, nee, nee, nee. Het, de... het is gewoon een andere een mindset. Anders ja, gewoon een mindset. Maar je kan ze ook weer inwisselen. Je krijgt dezelfde goede, goede sportbegeleiding bij de een als bij de ander. Met name in het management heb ik het over. Oh, okay. dus, ja, dus het management. Mm -hmm. dus je moet een andere mindset hebben om in die basic fits te werken dan ja. gewoon in die oninclusives. Okay. En dat, dat gaat nu goed. Ja. En dus dat hebben we nu redelijk voor elkaar. Dat is, dat is prettig natuurlijk als het goed gaat. Ja. Ja. En aan de andere kant hebben we ook nog het mooie voordeel... dat we een stuk cross-selling kunnen doen. Want mm -hmm. mensen die weggaan bij oninclusive, dat proberen we ook... Yeah. Hè, die kunnen we een basic fit abonnement aanbieden. En mensen die in een basic fit komen sporten... en daar zeg maar, niet tevreden in zijn en meer zoeken... die kunnen die wij kun over ja. precies En daarmee is het ook belangrijk om die concentratie... de fysieke concentratie in de buurt Inderdaad. van elkaar te hebben. Ja. Hoe ga je dat nog met... met, met je kan je niet zelf mm. helemaal prijsvechtend... Uh, uh, uh, het verlies invechten, vechten, meneer Zinkels? Mm. Nee, nee, dat is ook zo. Maar je, uh, Waar ga je nog onderscheiden? Hè? Want inderdaad, wat er uit die, uit, die, uit die muur komt, maakt niemand wat uit. Nee. Dan kan je op prijs, en uiteindelijk komen die prijzen zo onder druk, zeker door die liberalisering, ja, ergens houd het toch op. Ja, maar je ziet dat ook onze inkoopprijzen onder druk staan. En, uh, dus je, in Nederland worden allemaal nieuwe centrales geopend. Mm -hmm. Eigenlijk uh, te veel om alleen Nederland te bedienen. Ja. En dat zien wij natuurlijk uh, uh, graag komen. Want uh, dan is er meer aanbod en gaan de prijzen ook omlaag. Ja. Aan de andere kant, als je het hebt over onderscheidende kracht... zijn we bijvoorbeeld, waar wij geloven zelf wel... dat uh, bijvoorbeeld decentrale opwekking... dus mensen die zelf hun eigen energie gaan opwekken... Mm -hmm. dat dat een vlucht gaat nemen. Omdat je ziet dat dat steeds goedkoper wordt. Ja. Is, en, dat, uh, is dat ook te stimuleren? Dat kan ik me heel goed voorstellen dat je ja. dat, dat gaat propageren. Hè? Ja, ja we, zitten, uh, we zijn op dit moment een uh, groot zonnepaneel project aan het voorbereiden voor het voorjaar. Ah. Ja, zeg, dat gaan we niet in de winter doen, want dan uh, denkt niemand, <lacht> niemand dat het gaat werken. Maar uh, dus gauw we gauw de eerste zonnestralen gaan doorbreken... dan, uh, dan komen wij uh, met een, uh, een zon-PV-aanbieding, uh, zoals het heet. En dan ook wel weer met een prijsinsteek. Want er zijn de meeste partijen die dat nu doen, die uh, doen het dan puur en alleen zeg maar, gericht op de duurzaamheid. En ja. wij hebben gezegd van ja, uiteindelijk moet het voor mensen ook wel gewoon een, een terugverdientijd aanzitten ja. die te overzien is. Kijk maar naar Duitsland uh, waar je dat makkelijk terugverdient. Hè? Dat is goed, goed en, uh, gedaan. Is dat dus, dat model Willen u ook uitrollen in ja, Nederland? Ja, en als, dat, als, als we daar uh, voldoende animo over krijgen, dan zou het ja. zomaar kunnen dat we daar nog een apart label voor starten. Oké, okay, en dan ga je ook terugleveren onder een apart label aan de, aan de energieleveranciers? Ja. Lagere prijzen, apart. wordt dat een soort exclusiviteitslabel? Worden dat net, een mooi voorbeeld. Ja, kijk, een energie het blijft natuurlijk wel gewoon low interest. Dus ik zie ons niet heel snel de rekeningen op geschept papier nee. gaan nee. sturen. En zo, maar, niet van groene stroom naar gouden <laughs> nee. stroom. Dat wordt een beetje lastig. We hebben er ook nog wel eens over gefantaseerd. Maar ik denk toch niet dat die doelgroep groot genoeg is. <laughs> die 230 volt. Ja, dat is ja. altijd mooi. Ja. Nog even één ding ah. ik, wat ik van jullie allebei wil weten. Schiet meteen. Zijn er sectoren te bedenken waar je nooit prijsvechters zult tegenkomen? Champagne, ik net zeggen. Ik zat net te denken. Zelfs daar heb je uh, prijsvechters. Ja, ja. dus, uh, ik, ik denk het niet. Kans het erover. Ja. Is dit nou typisch iets wat in een crisissituatie heel goed werkt? Dat prijsvechten echt gewoon omdat mensen op de knip letten uh, gaan voor die lagere prijs? Nou, ik denk dat het op zich eigenlijk altijd wel werkt. Maar dat ligt ook een beetje aan de levensfase die mensen hebben. Hm. Dus... Uh, we hebben, we hebben zelf uh, vrij veel jonge gezinnen bijvoorbeeld in ons uh, klantenbestand. Ja. En dat zijn gewoon mensen die in een levensfase zitten... dat ze gewoon kritisch kijken naar hun uitgaven. Ja. En uh, dat maakt er niet zo heel uit of het crisis is of niet. Maar goed, voor de boodschap is het voor ons wel gewoon prima... dat, uh, dat, dat we dat kunnen koppelen aan de crisis. Want ja. iedereen wil gewoon graag besparen. Viva de crisis. Nou ja, Never goed, waste ver... a good crisis, hè. Precies. <laughs> <Please. laughs> Heren mag ik u hartelijk danken. Erik Wilbert van de Health Center Health City. Ik zeg Health Center. We halen alles door elkaar. Health City en uh, Blue Green, Houdels Winkels van de Nederlandse Energiemaatschappij. Dank u wel voor, voor uw komst. Allebei. Graag. Gedaan. gedaan. Meer informatie over deze uitzending, check trots En uh, wij gaan even naar het schaatsen toe, want u, u weet, zoals uh, bekend, wellicht in Tial van Nereveen. Wordt de wereldbekkers schaatsen afgerond. Volgens mij de 500 meter vrouw is dat op het uh, programma. Sebastian Tierman. klopt hè? Ja, klopt helemaal. En daar hebben we Jenny Wolf zien winnen. En uh, dat is een zin die ik wel vaker in het verleden heb uh, uitgesproken. Een winnende Jenny Wolf zijn we wel uh, gewend geweest op de 500 meter. De laatste vier keer dat de WK afstanden werden verreden, uh, werd zij wereldkampioen op deze afstand. Maar dit seizoen is niet helemaal het seizoen van Jenny Wolf. Ze raakte haar wereldrecord kwijt aan de Chinese Ying Yu. En ze won nog maar één wedstrijd tot vandaag in de wereldbeker. Maar vandaag winsten ze, nadat ze het... gisteren slechts vierde werd. Ja, jij wil wat vragen? Uh, uh, oh, oké. Okay. Maar zij werd dus gisteren slechts vierde. Vandaag wint ze wel en neemt ze sportieve revanche. Deze Jenny Wolf en zwaait ze naar het publiek. Winnende tijd van vandaag in de tweede omloop bij de vrouwen van de 500 meter. 37, 93, de de De sprint, wordt tweede. Heather Richardson wordt derde. Margot Boer wordt vierde. Gisteren werd ze tweede vandaag door een slechte eerste 100 meter. Margot Boer niet op het podium, maar die vierde plaats. En de tijden die Margot Boer gereden heeft zijn wel goed genoeg om al zeker... Te zijn van deelname aan de weken over drie weken hier in Rijvenveen. En dat zijn ze. Zoals Jan Timmermans, collega van NOS Studio Sport, Wereldbeker schaatsen die al 500 meter, dames. Straks over een uurtje dan gaan we kijken hoe het bij de mannen gaat op diezelfde afstand. Hoe ontwikkelt leiderschap zich in turbulente tijden? Uiteraard, u bent terug bij Trons in Bedrijf. Dat onderzocht netwerkorganisatie Business Leaders... in samenwerking met het opleidingscentrum De Baak. En verslaggever Misha Blok bezocht een bijeenkomst van die business leaders... en sprak daar met verschillende directuren over hun leiderschapstijl. Joël aan het gooien van Business Leaders. Jullie zijn een netwerkorganisatie, maar niet toegankelijk voor iedereen. Nee, dat klopt. Het is een netwerkorganisatie gericht op directeuren en ondernemers uh, en dan op de, de, de bovenkant van de markt. Dat betekent dat we een drempel hebben ingebouwd, een omzetverantwoordelijkheid van 5 miljoen euro... dan wel een verantwoordelijkheid voor 50 medewerkers. Voor wat voor soort mensen zijn jullie bang? Het is niet zozeer bang als wel dat we merken dat het voor de, voor de deelnemers ook goed is om een plek te hebben met, met gelijkgestemden. Waarin je dus als, als directeur zijnde geen last hebt, onder je bieden gezegd, van accountmanagers, van ZZP'ers account ZZP of consultants. En hier ligt een onderzoek door jullie gepubliceerd, Leiderschap in turbulente tijden... En de conclusie is eigenlijk, crisis heeft ondernemerschap teruggebracht. En waar blijkt dat uit? Ja, we hebben een onderzoek gedaan samen met opleidingsinstituut De Baak... Eh, onder 175 directeuren en topondernemers. Op de vraag, zie je nou met name kansen of bedreigingen in, in de buitenwereld... heeft eh, maar liefst 66% geantwoord, nou, ik zie met name kansen. Mensen zien weer mogelijkheden om, eh, om dingen met hun bedrijf te realiseren... nieuwe businessmodellen, nieuwe producten, services dat zij niet meer zozeer intern kijken van wat kunnen we aan kostenbesparingen realiseren... om onze marges uh, te redden en uh, ons voorbestaan van het bedrijf te redden. Maar met name welke kansen kunnen we realiseren en wat moeten we doen om dat voor elkaar te boksen. Mijn naam is Roy van Dalsum van kopenveilingenhuis.nl. En wij uh, verzorgen als organisatie voor Banker Nederland alles op het gebied van... Uh, uh, Achterstanden met betrekking tot hypotheekportefeuilles. Een partij die heel erg profiteert van de crisis. Wij zien kansen om uh, in een uh, markt die uh, enorm snel aan het toenemen is... Uh, in te stappen, mee te groeien uh, en daar een, een, een mooi bedrijf van te maken. Is het uh, ondernemerschap in uw bedrijf ook toegenomen? Dat moet wel momenteel. Ik denk dat dat wel een van de cruciale zaken is in de huidige crisis. Dat men uh, onderneemt, innovatief is... Kansen creëert, kansen ziet, durft. Zodra medewerkers veel ondernemender worden, lijkt het me ook wel weer lastiger om die goed aan te sturen. Zeer zeker waar. Dat is ook een van de zaken waar we dagelijks mee bezig zijn. Ben je wel op zoek naar die confrontatie met die medewerker. Aan de andere kant zie je iedere dag gemotiveerde mensen... die echt aan het ondernemen zijn, die hun werk goed doen... maar daar wat aan toe willen voegen. Sterker nog, daardoor ook extra uren draaien, ongevraagd. En dat positivisme, de passie die mensen weer terugkrijgen in het werk... is veel meer waard dan uh, de confrontatie die af en toe wordt opgezocht... Uh, met betrekking tot het management van... Uh, ja, letterlijk, ik vind dat jullie dit niet goed doen, hier, hier en hierom. Dan moet je op reageren. En uh, soms heeft het personeel ook nog gelijk... Rudy de Graaf, u heeft vandaag een presentatie gegeven voor deze businessleaders. En u bent eigenlijk een soort coach, maar als ik dat woord zeg dan begint u te stuiteren. Hoe noemt u zichzelf? Ik zie mezelf vooral als een vertrouwenspersoon van de directeur-eigenaar. En binnen de directiekamer proberen we met vertrouwen samen met de persoon die het betreft... te vinden wat die persoon nodig heeft om verder te komen. Dus directeuren kunnen bij u uithuilen als de jaarcijfers tegenvallen? Nou, ik weet niet of ze echt uh, uithuilen. Uh, het liefst uh, dat we daarvoor al uh, contact hebben. Dat we niet in die emotie uh, hoeven, uh, hoeven te schieten. Dit onderzoek gaat over hoe uh, directeuren en topondernemers omgaan met de crisis. Uh, wat merkt u daarvan? Je ziet heel erg, nu vind ik in de ondernemingen... dat er een moment van de waarheid uh, aanbreekt. Letterlijk van de waarheid. Deugt uh, je leiderschap nou. Boestelt het vertrouwen in bij je mensen... Om te vertellen hoe het echt is. Leiderschap is nog belangrijker geworden. Ja, veel belangrijker is dus, uh, sleutel. Uh, als je leiderschap deugt, dan uh, deugt je salesactiviteit ook. Uh, mijn naam is uh, Dirk Aleven en ik ben de oprichter van uh, Meetin. We organiseren uh, handelsmessies en uh, netwerkreizen naar opkomende markten. En wat is uw uh, leiderschapstijl? Uh, uh, ik denk dat ik probeer inspirerend te zijn en uh, een veel vertrouwen heb in mijn medewerkers. Nou, het is een term die hier ook vandaag bij de bijeenkomst veelvuldig valt. Hè? Inspirerend leiderschap. Wat is het nou? Ja, inspirerend leiderschap is denk ik uh, proberen een gezamenlijke droom te hebben. En dat hoorde je vandaag ook wel een beetje. Dus, dus een, een droom waarin iedereen zich herkent en denkt... Hey, dat, dat, dat, we voelen dat. We voelen dat het deze kant op moet met ons bedrijf. We zijn er trots op. Uh, wij, wij, wij geloven in dat uh, bedrijf. En daarbinnen gaan wij al onze vragen beantwoorden hoe we dat moeten doen en met wie en noem maar op. Maar we hebben een gemeenschappelijke droom en daar worden we blij van als we daaraan denken. En daar, uh, daar zijn we trots op. Dat dragen we uit. Dat vertellen we op verjaardagen tot vermoeidens toe aan iedereen om ons heen. De manier waarop u leiding geeft, is die veranderd uh, als u het vergelijkt met het begin van de crisis en nu? Ja, die was in eerste aanleg vooral op, op, op toch traditioneel kostenbesparend. En ik denk dat we ergens halverwege de crisis hebben ingezien hoe belangrijk het is om te blijven focussen op je kansen. Dus niet, uh, uh, niet depressief te worden, maar juist uh, uh, agressief en offensief te worden. Wat ik zelf opvallend vond in het onderzoek staat ook veel bedrijven zien kansen in die crisis. Maar zijn toch nog niet in staat om die kansen te benutten. Omdat een organisatie er nog niet klaar voor is. Herkent u dat? Ja, maar dat heeft ook te maken met dat je, dat je angstig bent dat, dat je traditionele markten die, die verzadigen. En je weet dat je anders moet doen, maar je moet de stap nemen om daar ook middelen voor vrij te maken. En er is niks angstiger dan uh, ja, eigenlijk um, uh, tegelijk verbouwen terwijl je de tent openhoudt. En dat is wel wat, uh, wat, je, wat er nu van je gevraagd wordt. Verbouwen terwijl je de tent openhoudt, dat is een mooie metafoor. Onze verslaggever Misha Blok hoorde u in gesprek met verschillende businessleaders. Volg ons ook op Twitter. Volg ons ook op Twitter. Ad Tros in Bedrijf. Zo meteen gaan we geld verdienen aan vieze auto's. Maar in eerst aandacht voor de verbale markt. Wie yes we can zegt, denkt meteen Barack Obama. En dat is eigenlijk niet terecht, want Barack Obama heeft die zin helemaal niet zelf bedacht. Er zijn speechwriters voor. Ghostwriters ook wel geheet. En die zorgen ervoor op de achtergrond dat de juiste woorden op het beste moment... op de enige goede manier worden uitgesproken. Het hangt van die drie premissen af. Zodat de boodschap overkomt op de luisteraar. En die ook blijft plakken als het mee zit. Nederlandse politici en ook captains of industry hebben speechwriters... net als Barack Obama. En een van hen is René Broekbeulen. René, goedemiddag. Hoi. Uh, hoe word je speechwriter? Uh, toen ik speechschrijver werd, was dat puur toeval. Uh, mm. Die werden gerekruteerd uit de ambtenarij. Dat ja. was in uh, 1997, 1998. Mm. Toen bestond het vak eigenlijk nog niet echt. Uh, gewoon een ambtenaar die een beetje leuk kon schrijven. Die uh, werd gebombardeerd tot speechschrijver. Zo dit? ben ik. Uh, mijn allereerste waren Aad Nuis en Jo Ritsen bij het jo. ministerie van Onderwijs. Mannen die met name Ritsen niet legendarisch zijn geworden... om hun briljante speeches. Nee, ik. maar Aad Nuis gelukkig wel. wel Al zei ja. hij wel in zijn exit-interview dat hij ze allemaal zelf schreef. Dat was een beetje jammer. Maar die was daar wel goed in. Ja. Die kon het brengen alsof hij ter plekke verzon. Prachtig. Maar daar, daar heb je het vak geleerd. Ja. ja. Voor wie schrijf je op dit moment, René? Uh, op dit moment schrijf ik heel veel over de voor de financieel-economische sector. Mm -hmm. Dus voor de minister van Financiën, Jan ja. Kees de Jager... Voor de directieleden van de Nederlandse Bank. Um, ik schrijf over de zorg voor, de Nederlandse, voor Rolf de Boer. Mm -hmm. De Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuizen. Die overigens ook voorzitter is van de ruivereniging. Ja. Dus ik schrijf ook over auto's. Juist. Um, de ziekenhuisdirecteuren... Um, Laten we, we niet verder eens Jan heeft de Jager, Rolf de Boer, zijn van nature wel mannen die kunnen, die kunnen een verhaal vertellen. Die kunnen mensen boeien. Die kunnen een, een boodschap deliveren, toch? Wat kan je daar nog aan toevoegen? Nou, je kunt het verhaal voor ze maken. Mm -hmm. uh, het is natuurlijk ook een, een kwestie van tijd. Zeker voor een minister, een minister van Financiën als Jan Kees de Jager... die heeft natuurlijk geen tijd ja. om iedere keer weer vreselijk origineel te zijn... En een goede speech is ook een speech die dingen concreet maakt... en die mm. dingen uitlegt en die overtuigt. Als je iedere keer al je argumenten zelf moet verzinnen... en je overtuigende anekdotes en je interessante verhaaltjes zelf moet verzinnen... dan heb je natuurlijk helemaal geen tijd voor. Ja. Wouter Bos, waar ik je voor schreef, die zei ook altijd van... jij bespaart mij tijd. Ja. Als ik zelf een speech zou moeten schrijven, kost het me drie weken. Nu ik jou heb, kost het me drie uur. Dat is prettig. Hoeveel doe je daar zo per maand? Want je bent een zzp'er, neem ik aan. Ik ben zzp'er, Ja. ja. ZZPL, want voorzien van laptop, dat is altijd al. Voorzien van laptop? Maar hoeveel ja. schrijf je er per maand? Wat, wat is de grootste business? Het, uh, dat, is, ja, dat is heel wisselend. Hè? Uh -huh. Er zijn maanden dat ze allemaal tegelijkertijd op het podium willen staan, zo rond september. Ja. Dat is een, uh, een hoogtepuntje, rond Prinsjesdag. Um, en er zijn maanden dat er heel weinig is, maar het gemiddelde. Nou, ik denk dat ik er per jaar iets van honderd uh, ja, schrijf. Morgen. Ja. Gebruik, wissel je ook dingen uit of in, hoe moet ik dat zeggen? Dat je stukjes gebruikt. Beter goed geschreven dan enig. slecht geschreven, ja? bedoel je? Ja, precies. zeker. Maar vooral <laughs> uit eerder werk en uit eigen werk. Oké, okay, oké. Okay. Zijn er veel speechwriters, wri speechschrijvers in Nederland? Heb je veel concurrentie? Nou, ik verzamel ze. We hebben een, uh, een, een eigen netwerk, dat ja. heet Het Dode Paard. Omdat het in het begin <laughs> nogal lastig was om de mensen bij elkaar te, te krijgen. Mm -hmm. Dus dat moesten we aan het trekken. Ja. Uh, nu komen ze allemaal aangevlogen hoor. Dus het, we gaan binnenkort waarschijnlijk de naam veranderen. Maar. Uh, Binnen de Rijksoverheid, dus als vaste speechschrijvers, dat zijn nog uh, 28. Ja. Uh, en daarbuiten dus bij de provincies en gemeentes, uh, bij de grote AIX-bedrijven... zit er nog wel een stuk of 40, 50, denk ik. Juist. L laten we even naar de kwaliteit gaan, want dat is belangrijk. En Nederlanders uh, denken altijd dat ze het heel goed kunnen. Even wat voorbeelden. Bestuursvoorzitters die geven mini-speeches... als ze hun jaarservice presenteren. Van groot belang voor het vertrouwen van beleggers en consumenten in die bedrijven. Luister even mee naar Dick de Boer van Ahot. De concurrentieomgeving uh, is intens in alle gebieden in Amerika en, en in Nederland. Dus in die zin uh, zullen we ook onze kostenbesparingen nodig hebben... om uh, continu uiteindelijk waarde te creëren voor onze aandeelhouders... maar zeker onze prijzen te kunnen verlagen naar onze klanten toe. René, wat zegt deze meneer? Nou, hij had kunnen zeggen dat we minder geld uit moeten geven om meer geld te verdienen. En dat zou waarschijnlijk duidelijker zijn geweest... Mm -hmm. Maar hij maakt het nogal omslachtig. Hij gebruikt jargon, financieel jargon. Ja. En wat misschien heel fijn is als hij dat verhaal houdt voor zijn CFO... maar niet zo fijn als hij dat verhaal houdt voor zijn aandeelhouders. Nee, op de radio voor zijn aandeelhouders, die luisteren. precies. Ja, precies. Die willen ook graag begrijpen waar het ja. over gaat. Gaat het vaak fout in dit soort dingen... dat die mannen te veel jargon gebruiken, te veel... blijven vasthangen in het ja, bedrijfstolk? Ja, omdat... Een van de grootste fouten die door de meeste sprekers wordt gemaakt... is dat ze zich onvoldoende realiseren voor wie ze praten. Wie is je publiek? Hm. Waar, he, voor, wie, voor wie sta je daar? Ja. Daar moet je je voorbeelden aan aanpassen, daar moet je je taal aan aanpassen. En dat gebeurt veel te weinig. Er wordt heel erg de, de, de bestuurskamerstaal. Ja. De taal die ze gewend zijn, die gebruiken ze ook buiten de bestuurskamer. Oké, okay, nou is Ahold een heel oud bedrijf. Goed Nederlands geworteld. We gaan even naar een vrij nieuw bedrijf. TomTom, Harold Goddijn, de topman, presenteerde deze week ook zijn jaarcijfers. Ze We zijn wel bezorgd over uh, 2012 en met name verdere afname in de, in de consumentenmarkt. En dat is ook een lastige, lastig ook in te <kijkt> schatten, precies hoe dat zal gaan. En dat is toch een beetje aan de voorzichtige kant. We zien effecten met name van uh, overheidsingrijpen, meer belasting, minder besteedbaar inkomen. Is dit al beter? Of is het ook Niet nog steeds echt. voor de 5% hoger opgeleide die luisteren naar de radio? Nou, hij is erg twijfelend. Mm -hmm. En als ik zou luisteren naar een CEO van een groot bedrijf die zijn jaarcijfers presenteert, dan zou ik graag wat meer zekerheid horen. Mm Hebben -hmm. dat meer van, en zo is het. Ja. En hij is echt, uh, hij gebruikt ook heel drie keer volgens mij met name, hij eurt een hoop. Ja. Ja, je krijgt in die, het liet, in ik indiervroeg ik wel... en met name. Hè, dat zit er dan een hoop in, ja. Ja, en dat zijn ja. vaagmakers. En dat is ook, waarom zou je dat doen? Je weet toch hoe die cijfers... Ik bedoel, je presenteert de cijfers. Dus okay. je kent de cijfers. Mm -hmm. Zeg het dan gewoon. Wat gaat er nou fout in Nederland? Want he, iedereen moet die cijfers presenteren. We hebben speechwriters. Uh, in alle Angel-Saxische landen gaat het wel veel beter. Is mijn indruk, klopt die indruk? Daar gaat het beter. Uh, niet omdat ze daar meer speechschrijvers hebben, want het is niet zo... Mm -hmm. Ik ben vorige week in Londen geweest en uh, daar zijn ze jaloers op uh, hoe wij dat georganiseerd hebben in Nederland met de ambtelijke speechschrijvers. Maar ze hebben daar in de la op de lagere middelbare scholen wordt veel meer aandacht besteed aan retoriek. Ik heb zelf in België op school gezeten hm. en dan zat je in de zesde klas, zat je in de retorica ja. en dan kreeg je in zeven talen alleen maar toespraken. Ja. Maar daar leer je wat van. In groep 8 kan je het woord retorica niet spellen in Nederland. Nou, dat komt. Maar ja, maar als je een spreekbeurt bent... houdt in ja. Nederland, dan doe je dat met tegenwoordig doen ze dat met een PowerPoint-presentatie. Uh -huh. Die papa en mammi thuis samen met hun gemaakt hebben. Dat is afschuwelijk. Ja, daar leer je niks van. Nee, helemaal niks. Is het ook eigenwijzigheid, ijzeren heiligheid van, van bepaalde mensen ze zeggen, nou, dit kan ik gewoon, ik doe het zelf wel? Nee, het is heel erg, doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. Oké. Okay. Lopen ze niet ook tegen kosten aan? Want wat kost een speech? Um, een speech kost tussen de 1000 en 2000 euro. Oeh. En hoe overtuig je dan dat ze die terug verdienen? Die verdienen ze terug. Altijd. Ik bedoel, als je jezelf goed presenteert, weet mm -hmm. je wat ze uitgeven aan een auto en aan een hotel <laughs> en aan uh, <laughs> ja. zonnebrillen en zo. Ik bedoel. Even een hypothetisch verhaal misschien wellicht, maar wel, wel, wel een aardige. Komt het wel eens voor dat je twee mensen die in debat gaan met elkaar... Uh, allebei de speech uh, uh, verschrijft? Kan dat? Uh, Is dat oorbaar? Dat komt uh, uh, met mijn nogal brede klantenkring wel voor. vrij regelmatig <laughs> voor. Maar dat weten ze niet altijd van elkaar. Maar, maar wie laat je dan winnen? Ik heb wel eens een klant gehad die zei die je dus wist, en ja. die zei van... oh, je hebt hem een leukere grap gegeven <laughs> dan mij. Maar dat doe je dus niet. Je, je schrijft dus een nee. speech die bij een persoon past. Mm -hmm. En het is niet de leukere grap, maar het is de grap die bij de persoon past. Ja. Dus, dat is dat een hele belangrijke, ten slotte. Want er worden ook wel eens grappen gemaakt door mensen in een speech... waarvan iedereen denkt, oh, dat is Tenecrum het Balken... En heeft bijvoorbeeld een keer een grap gemaakt The over... Burning, het Burning rubber precies. Je kent. Ja. Het? Waarbij hij iets zei over een over de geur van condooms. en hè? seks en seks en zo. En ja. dat moet je als christelijke premier moet je dat niet doen. Nee, nee. Dat is, gaat dus een speechwriter volledig de fout in. Dat had de speechwriter helemaal niets mee te maken. <laughs> dus uiteindelijk kan je daar niks aan doen. Die speech kan je schrijven, maar als die klant het zelf niet doet... dan gooit hij ze twee mil weg. Precies. Duidelijk. Hartelijk dank voor je komst. Door de René Broekmeulen, en die is speechwriter. En wij gaan geld verdienen. En dat doen we aan vieze auto's. Twee Haarlemse studievrienden importeerden ruim een jaar geleden... een apparaat uit Zuid-Korea, waar je auto's mee kunt stomen. En Marvin van der Horst die is hier, die is van de autostomerij. Dat klopt, goedemiddag. Dat klopt. <laughs> Hoe stoom je een auto schoon? Want ik denk dat meteen, oh, dat is slechts Ja, de lak. Zeg. Ja, dat is, klopt. Dat is eigenlijk uh, een vraag die we verbazingwekkend weinig krijgen. Oh. Mensen gaan ervan uit van, uh, ja, jullie zitten al in 30 locaties in Nederland. Dus hmm. het zal wel goed zijn. Hè? Ja. Dat, uh, maar absoluut, uh, um, uh, daar komt een speciale techniek bij kijken. De stoom die weekt het vuil los. Maar met speciale microvezeldoeken die het vuil in zich opnemen, ja. voorkom je dat er gekrast wordt. Maar okay. dat is absoluut training voor nodig. Ja. Dus eerst maak je hem schoon, eigenlijk. Ja. Ja, je, je stoomt hem schoon. Is ja. dat met zo'n stoomapparaat dat je ook wel eens op de telcel ziet waarmee je, je bankstel... Kon. Nee, nou, niet. dat nee. niet. Okay. Het, is een, het is een groot apparaat. Een, ja? Ja? een kilo of tachtig, staat ook in de busje, komt er gelukkig ook niet uit, anders zou het een, okay. een kracht, uh, inspanning worden. Ja. Um, dus de, nee, het is een echt een industrieel apparaat uh, met een vrij krachtige stroomstraal uh, die eruit komt. En je zegt we doen het op 30 locaties. Dus ja. het is een ding waar je naartoe moet. Een nee, soort Nee. Vaststraat? nee? nee. Hoe werkt dat? Ik zeg het eigenlijk verkeerd. Nee, we, hebben, uh, uh, we zijn een franchise-formule. Uh, en die franchise hè, die daar uh, uh, bij ons uh, aangesloten zijn, ja. die hebben allemaal een servicebus uh -huh. En het is dus echt een dienst die op locatie wordt uitgevoerd. Dus die hebben allemaal zo'n Zuid-Koreaanse ding moeten kopen? Nee, die kunnen ze bij ons kopen. Nou, dat nee, dat, ik nee, dat, ik dat is niet verkeerd. Ze leasen hem bij ons, dat ja? zit in het, in het franchise pakket. Ja. En met een vaste vergoeding per maand krijgen zij een bus volledig ingericht. Dus inclusief ook het stoomapparaat. Hm. Uh, en daar kunnen zij mee aan de slag. Oké, okay, hoe ben je toe gekomen om dit te gaan doen? Want iedereen kent wasstraten. Altijd makkelijk. Ja. Je gooit er naar binnen, je kan terwijl je uh, uh, gewassen wordt bellen. Je staat vijf minuten later met een blinkende auto buiten. Ja. Dat klopt. Uh, ik kom zelf uit een auto-poetsbranche. Ik heb een auto-poetsbedrijf gehad. Aha. Uh, ja, nou, dan zit je natuurlijk een beetje in die markt. Ja. Ik zat in de, uh, hogere segmenten, dus uh, Porsche en, en Duurder. Uh, speciale doelgroep, hè, een bepaald type klant, wilde mm -hmm. ik graag bedienen. En toevallig kwam ik uh, via uh, internetadvertentie dat apparaat tegen. Waarbij je op locatie en met een lage waterverbruik uh, de auto kon wassen. Ja, dus wat ik... is dan het voordeel ten opzichte van de wasstraat of een, de, de andere high-end poets, uh, poetsbedrijf? Het uh, is een duidelijk verschil in, in kwaliteit. Ja. Je hebt eigenlijk een, de, de, de originele automarkt bestaat... of autowasmarkt bestaat uit drie uh, groepen. Je hebt de do it ja. Je hebt de autowasstraat. Kost een tientje, maar uh, de kwaliteit is ja, hè, redelijk. Uh, of acceptabel, laat ik het zo zeggen. Ja. En je hebt het poetsbedrijf. Heel duur. Ja. Uh, en, en, maar goed... Het, ook perfect resultaat. Maar dit stomen is beter dus dan de wasstraat? Ja, wij vesten ons precies eigenlijk tussen de, het autopoetsbedrijf in... Ja. en het autowasstraat in. Wat en, kost het mij om een auto te stomen? Dat kost 49,50 euro. Goedemorgen, wordt die dan binnen ook gestoomd? Ja, ja absoluut. Oké. Okay. Ja, dus er wordt voorgereden, de auto wordt van buiten helemaal schoongestomd... velgen, ramen, alles. Je krijgt een handmatige wakslaag aangebracht... Ja. Gebracht. Deuren worden gewoon opengemaakt natuurlijk. Hè, en ja. dan wordt er gestofzuigd, gestoomd. En dan zijn ze anderhalf uur ongeveer bezig voor ja, de deur. En dan krijg je hem weer droog terug. Want van ja. binnen moet hij dan wel... Uh... Geen nattabilletjes. Geen nee, bij een auto-poedbedrijf wil dat nog wel eens een uh... Absoluut, ja. krijg, klein probleempje zijn. Ja. Hoeveel zet je om inmiddels? Wat doet de hele groep? Wat doet uh, het bedrijf? De jaarcijfers zijn nog in conceptvorm van vorig jaar. Maar goed, we zijn eigenlijk pas in maart gestart. Hè. Uh -huh. uh, en de omzet bedro bedroeg bij de, uh, de, de, de conceptcijfers zo'n 9 ton. Is dat op, uh, op target? Dat is nemen, vier maal boven target. Dat is prettig. En je hebt nu 30 franchise, nemen, worden ja. dat er meer? Uh, absoluut. Uh, doelstelling nummer één voor dit jaar is landelijke dekking te krijgen. Omdat we dan de grotere account zo kunnen bedienen. Ja, nou kan iedereen op uh, internet een Zuid-Koreaans stoomapparaat kopen. Niet bang ja. voor de concurrentie? Um, um, ja en nee. Um. <laughs> Het voordeel is dat wij uh, de exclusieve verkooprechten uh, hebben... distributierechten in de Benelux van ons specifieke apparaat. Het ja. is nog geen concurrerend apparaat wat dezelfde kwaliteit levert. Mm -hmm. uh, maar dat is natuurlijk een kwestie van tijd. Ja. Uh, dus op dit moment gebruiken we ons first movers advantage. Ja, eigenlijk de eerste beweging zijn wij uh, ja. maximaal. Zodat eigenlijk uh, ja, iemand anders die de die markt nog wil betreden... eigenlijk het nakijken heeft. Oké. Okay. Ja. En nog niet aangesloten bij Carglass. Die komen ook al bij de klant thuis, hè? Dat klopt, dat klopt. Ik zie een uh, aanstaande verkoop, nog een paar jaar, dan doe je dat, of niet? Dat, uh, ja? daar, daar zijn connecties. Ja, <laughs> ja absoluut. Ja. Marvin van der Horst van de Autostomerij, dank je wel. Hartelijk dank. Tot zover deze Tros Bedrijf. Verdient u ook geld met iets heel bijzonders, bijzonder ondernemerschap? Mail ons dan naar inbedrijf.tros.nl Informatie uit het programma kunt u terugvinden op www.trosinbedrijf.nl en op teletekstpagina 257. En ik zou u één ding willen meegeven. Gewoon blijven ondernemen. Want in tijden van crisis, dames en heren, het geld ligt op straat. Of je het nou stoomt, of je verkoopt energie. of je laat mensen zich in het zweet werken. om zelf te kunnen verdienen. Nu het nieuws van twee uur en daarna de Tros Autoshow. Tot zometeen. Samen thuis, samen Tros. Deze week in Opium Radio. Alleen maar net de mensen. De Opium Boekenclub bespreekt Beste Vriend van Robert Fuijsje. Prettig dat uh, gewone lezers het boek gaan bespreken. Verder John Buisman over de vertellingen van 1001 Nacht. En dat was, dat was wel een goede scène. Live muziek van Blauwdzoen en nog veel meer. Kom langs in carré of luister live. Allebei heel uh, ja, waardevol. Opium, zo dadelijk tussen half drie en half vijf. Radio 1: Het nieuws van alle kanten.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 Dit is Radio 1.